Uur. Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. De nabestaanden van drie in Srebrenica vermoorde mannen... zijn verbijsterd over de beslissing van het Hof... dat oud-Dutchbed-commandant Karremans niet vervolgd hoeft te worden. Volgens hun advocaat zichveld is het onbegrijpelijk dat het Hof vindt... dat de leiding van Dutchbed de drie mocht wegsturen... van de Nederlandse compound in Srebrenica. Ook vindt ze het niet juist dat een van de rechters van het Hof een militair is. De advocaat gaat de zaak nu voorleggen aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Burgemeesters hebben in de Tweede Kamer duidelijk gemaakt... dat ze de asielplannen van het kabinet onverstandig en onduidelijk vinden. Ook hebben ze geen goed woord over voor de boetes... die het kabinet wil uitdelen aan gemeenten die zich niet aan de afspraken houden. Het kabinet wil uitgeprocedeerde asielzoekers alleen nog tijdelijk opvangen in de vijf grote steden en in Ter Apel. Volgens burgemeester Abu Taleb van Rotterdam zijn de plannen niet realistisch. Hij zegt dat het niet lukt om in een paar weken tijd alle papieren rond te krijgen en mensen zover te krijgen dat ze vertrekken. De Nederlandse bank is niet aansprakelijk voor de schade die spaarders hebben opgelopen door het faillissement van DSB Bank, vindt de rechter. De zaak was aangespannen door de curatoren van de failliete bank, die vinden dat het toezicht gebrekkig was. Maar de rechter zegt dat uit het faillissement van DSB niet kan worden afgeleid dat de Nederlandse bank fouten heeft gemaakt. Voetballer Arjen Robbe is door een nieuwe blessure zes weken uitgeschakeld. De aanvaller van Bayern München scheurde gisteravond in het bekerduel tegen Borussia Dortmund een kuitspier. Daardoor mist hij de halve finales van de Champions League en zeer waarschijnlijk ook een eventuele finale. Ook de EK kwalificatiewedstrijd van Oranje tegen Letland op 12 juni komt waarschijnlijk te vroeg voor Robben. Het weer. Vanuit het westen toenemende bewolking en kans op een bui. Er staat een stevige zuidwestelijke wind. Het is vanmiddag 11 tot 15 graden. Vanavond buien. Morgen wat meer zon. Maar ook buien met mogelijk onweer. Het wordt een graad of 12. Dit was het NOS-journal. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De John van de ANWB. Er staan files op taal 13, daarna richting Rotterdam. Door bergingswerkzaamheden na een ongeluk bij Berko en Roderijs, 11 kilometer. De rechte rijstrook is afgesloten. Verkeer richting Rotterdam kan bij omrijden via Gouda. En na een ongeluk op taal 15, van Gorkum naar Europort bij Rotterdam-Sharloos, 5 kilometer. En daar zijn twee rijstroken afgesloten. Tot zover de verkeers. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 ik denk, ja. Andere pet op. Lunchpet af. En uh, de vinylpet op, hè. Die, die, die, die. dus. Dit is alweer. Uh, de nieuwe. De, de, de derde. In de nieuwe stijl, hè? Ja, de nieuwe stijl. Alleen het zit vandaag een beetje tegen, want. Uh, Zoals u ongetwijfeld intussen weet, uh, maak ik gebruik van de uh, vinyllijst van de Vinyl 50, althans voor het actuele werk. Maar uh, dat is nog dezelfde lijst als vorige week. Dus uh, als dat voor drieën niet verandert, dan, uh, dan laat ik de top drie vandaag een keer zitten. Want ik vind niet echt muziek die uh, bij dit programma past. Ja. Ja. En bovendien, we hebben hem vorige week al gehoord. Dus, en ik wil wel graag actueel zijn en niet in een haling treden, zoals dat heet. Dus uh, vandaar dat we het eerste uur nog uh, niet van deze lijst gebruik kunnen maken. Want uh, nogmaals, hij is nog niet vernieuwd. En uh, hij staat nog vorige week. Dus. Ah, goed, ik heb even goed uh, mooie muziek hoor. Jawel. Ik heb nog wat albums die overgeschoten zijn van uh, een paar weken terug. En daar zitten er ook nog wel een paar mooie bij. En uh, even kijken. Ja, en ik heb natuurlijk twee vinylplaten op liggen. Het Classic Album. Dat we elke week doen. En dat is vandaag Brothers in Arms van Dire Straits. Ik denk zo'n beetje de meest succesvolle LP die uh, Dire Straits ooit gemaakt heeft uit de tachtige jaren. Prachtige plaat overigens, met alleen maar mooie nummers erop. En wat ik wel op uh, vinyl heb, is de nieuwe LP. Ja, ik ga lekker... Oeh, wat is... De nieuwe LP van uh, meneer Baudewijn de Groot. Ik heb er ooit, uh, toen hij net nieuw was, uh, al een keer een beetje aanstaat, en er stonden de, aan besteed, maar Er stonden de nummers nog uh, online uh, op Spotify. En daar zijn ze vreemd genoeg verdwenen. Dat zal wel weer een trucje van uh, dat andere uh, uh, iTunes gebeuren zijn, bijvoorbeeld. Jammer hoor. Daar stonden ze dus niet meer op. Maar ik heb de LP. Ja, natuurlijk. Ik ga niet anders wat nieuw op het vinyl uitkomt aanschaffen. Maar deze wilde ik gewoon hebben. En het is ook de moeite waard. Het is een prachtige plaat. En de mooie hoester eromheen. Met mooie foto's. Veel mooie teksten en zo. Alle teksten staan erop. Nou, we gaan beginnen met Dire Straits. Jawel, het classic album. Altijd de opening van dit programma, hè. Want eh, dat moet je natuurlijk zo doen, ja. Dus het eerste uur zult u afwisselend baden de Grote en dire Straits horen. En mocht er zich nog wat voordoen dat die lijst wel vernieuwd wordt, dan eh, komt er ogenblikkelijk wat tussen. Maar, laat maar gewoon lekker beginnen, hè? Ja, dan weet u in ieder geval hoe het loopt. Dire Straits. So far away from me. One of them, brothers in arms. So far away from me. So far away from me. So far, I just can't see. So far away. So Far Away From Me, van het album uh, Brothers in Arms in 1985. Um, en er staat op de hoes ook dat hij al op uh, zijn compact disc was. Nou, dat hoefde voor mij niet. Toen kocht ik nog LP's. <laughs> dat bleef gewoon door. En ga ik weer doen. Ik wil geen CDs meer, omdat so odemiet. Vinyl is gewoon veel mooier. Um, en dat bewijst ook... Uh, het nieuwe album van Boudewijn de Groot. En ik heb het meer in mijn handen, dus de mensen die uh, op de webcam mee zitten te gluren. Nou, kijk, dit is de hoes. Kijk, dan heb je tenminste wat in je handen. He? Dan heb je gewoon wat, wat. Ja, dat is tenminste wat. Zo, het is wel wat anders dan een cd-hoesie. Dit, dit is gewoon veel mooier. Zo, um, nieuwe album dus van Boudewijn de Groot. Prachtig, hoes zit eromheen en... Uh, Mooie dubbelklaphoes en zo. En de LP is ook geweldig natuurlijk. Er staan vijftien nummers op. Fantastische. Uh, ja, vijftien nummers. Um, alles, bijna, bijna alles door hemzelf geschreven. Behalve het eerste nummer. <tiek> dat, uh, dat is uh, een tekst van hemzelf. Alleen uh, heeft uh, George Kooymans daarvan de muziek gemaakt. En er is nog een liedje, dat heeft uh, Huub van der Lubbe een tekst voor gemaakt. Maar goed, we gaan er gewoon naar luisteren. Ik heb er al eens meer wat van gedraaid, natuurlijk, toen hij pas uit was. Maar vorige week vrijdag is hij officieel ook dus op vinyl uitgekomen. Dus uh, u kunt hem uh, ook zelf uh, bestellen bij de diverse kanalen zoals die daarvoor zijn. <coughs> gewoon op vinyl. Ja, Badenwijn de Groot. En het liedje, het eerste, is wel heel erg nostalgisch. Het gaat namelijk over de heemsteedsendreef. MUZIEK steven stegen en straten, de grachten, ik ken ze van brug tot brug. Overdag was een leven, s nachts lag het verlaten. Ik heb een gewond en hoef niet meer terug. Ik hield van die stad, ik wil daar sterven.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 Ik voelde me thuis In de smog en de zon Ondanks de armoede En het moeizaam overleven Was er vrijheid Was er liefde Die me troosten kon Ik hield van alleen En zal haar nooit vergeten De zoete herinnering Aan toen ik daar verbleef. Maar er was daar geen dag dat ik niet werd beslopen door een stiekem verlangen, naar de heen steeds Heemstede liggen, de sporen der jaren, van vallen en opstaan en kinderlijk plezier. Het is de plek van de eerste gitaren, het zingen van later, dat begon hier. Ik hou van dit dorp en zal er niet weggaan, tot ik oud ben en eenzaam, tot ik wankel en ben. De waar ik eeuwig rust vind, de sobere bomen, voor wij de heem steeds het reen. Nou, dat is niet zover maar dan. He? Heemstede, ik binnen, er eh, gisteren nog overheen gereden. Ja, Ja, steeds ze dreven op weg naar het plein. Ja, uh, in Heemstede. Het was, was mooi weer trouwens met Koningsdag. Wel koud, maar het was mooi weer. En het was heel gezellig daar in Heemstede. Trouwens, niet alleen bij uh, Heemstede. Hoor. Die Koningsnacht hier in Zandvoort was ook weer uh, heerlijk om te doen. Uh, lekker, lekker spelen voor een lekker, lekker publiek daarbij. Uh, uh, Laurel en Hardy. Dankjewel allemaal voor jullie aanwezigheid. Het was gezellig. Um, wat ga ik doen? Oh ja, uh, ik heb nog een, een, een nummer van een album... dat uh, enige weken geleden verschenen is. Ook op vinyl. Uh, dat is een verzamelalbum uh, van de Bee Gees. En uh, dat album dat heet 1974-1979. Dus de uh, nummers die ze toen... Uh, Maakte en dat, dat is een week of twee geleden uitgekomen en dat stond nog in mijn lijstje van nieuw, nieuw op vinyl dus dat ga ik even lekker voor u draaien ja, een, een nummer daarvan Nights on Broadway de Bee Gees, met een uh, nummer van een album dat enige weken geleden verscheen, en dat heet de uh, Bee Gees uh, 1974-1979 oftewel 1974-1979 of en uh, ja daar staan uh, de grote nummers uit die periode, uh, staan daar allemaal op waaronder dit, uh, Nights on Broadway eh uh, ja, we gaan weer naar het classic album. Hè? Ja, ja, dat moeten we vooral niet vergeten. Het classic album. Deze week is dat uh, Brothers in Arms. een van de, denk ik, uh, best verkochte albums die Dire Straits ooit gemaakt heeft. Met ook alleen maar uh, prachtige nummers erop. Een stuk of twee, drie hits stonden er wel niet op. Uh, uh, wel op. nu nee. En daar is dit er een van. Prachtige clip was daar ook bij. En uh, er werd aan dit nummer ook meegewerkt door Sting. Jawel, door Sting. En het is een... Uh, ja, het gaat over uh, geld voor niets. Ja, geld voor niets. Niets geld, geld voor niets. Jawel. Oftewel, money for... Oh, dat is de verkeerde. Uh, money for nothing, moet ik zeggen. Ja, hier komt hij, Dire Straits. And money for nothing. Oh nee, jawel. We'll I'm right MTV ...van dit uh, geweldige album van Dire Straits. Grote hit ook in de tijd in uh, 85. Money for nothing. Oftewel, geld voor niks. And the chicks for free. Ja. Ja. Het is een opvatting. Er zat trouwens een, een hele mooie clip bij... Hè, ...met allemaal van die robots en zo... Die, De nummer werd uh, dus meegewerkt onder andere door Sting. Six for free, nou oké, okay. ja, dan mag dat hoor. Vindt vind het helemaal goed. Ja, ik heb er geen bezwaren tegen. Goed, um, eens even kijken. We gaan uh, even teksten bijpakken, want dat is interessant. Ja, gewoon even de teksten bij, dan kan je gewoon lezen. Uh, dit album gaat over dingen die uh, binnen handbereik lijken, maar het niet zijn. Alsof ze zich achter glas bevinden. Dingen waren, euh, euh, dingen vaak uit het verleden die nog dezelfde emoties oproepen als toen. Het gaat over, euh, namen, over spiegels, over fotolijstjes. De teksten werden geschreven tussen 2008 en 2014. Thuis in Heemsteden of in Antwerpen in het appartement van vrienden. Voor de muziek geldt hetzelfde. Soms was tekst en muziek binnen een half uur klaar en in andere gevallen duurde het veel langer. Zo begon uh, Boudewijn dus in 2009 al aan de tekst van Anamorfose en legde hij pas in 2014 de laatste hand aan de muziek. Dat nummer gaan we dus straks ook nog even horen, niet nu, maar straks. Um, na veel herschrijven en het zoeken naar andere akkoorden, het album kon zijn uh, uh, in zijn geheel, is niet wat hij aanvankelijk voor ogen had. Hij wilde een intiem album met heel weinig instrumenten. En gaandeweg veranderde dat. En nu is het toch weer een wat rijker geheel geworden. Zo gaan, de ding, zo gaan de dingen vaak. Je laat je leiden door de omstandigheden. En de ontwikkelingen en de inspiratie van het moment. En daarom ben ik erg, is hij, uh, wij dus, ik niet, maar hij wel. Hij is erg gelukkig met uh, waar we op uitgekomen zijn. Uh, met vooral dank aan Jean Bout, of Bouten, uh, die zich uh, voor Boudewijn al, uh, als een uh, ideale producer heeft getoond. En uh, technicus uh, Michael schelle dierks die het geheel uh, subliem laat kinnen. klinken. Dank aan, tenslotte ook aan iedereen bij ICP, dat is de studio waar het album opgenomen is. Uh, ongelooflijk ontspannen en lekker om daar muziek te maken. Uh, dan nog iets over Lennart. Daar nee, zegt hij ook nog iets. Lennart is al ruim 12 jaar niet meer onder ons. Maar uh, Badouin kon het toch niet laten... Uh, hem toch nog even uh, deelgenoot te maken van, uh, van dit album. Uh, in Orion Verdwaald, een nummer dat ook straks nog aan, boord komt, uh, aan bod komt... heeft hij een citaat uit de tekst van Het Jagen voorbij gebruikt. Het uh, spreekt vanzelf dat Boudewijn uh, Lennart altijd dankverschuldigd zal zijn. Ook leuk is, uh, wat mooi is, uh, dat kun je dus op de inleggoes goed lezen. Hè, dat hij uh, uh, dat ook alle mensen die um, uh, hem uh, uh, in, uh, in, uh, in het verleden hebben bijgestaan... Uh, toch ook nog uh, allemaal even noemt. Mensen die onder andere de laatste jaren bij zijn toeren... Toers, Toernees in zijn band heb, hebben gespeeld. Nou, dat is allemaal zeer de moeite waard natuurlijk. En het is een prachtig album. Ik ga u draaien. Uh, een meisje van het Blauwe Meer. Van dit prachtige album van Boudewijn de Groot. En die... Ik zag haar in het Vlaanderen verscholen tussen het koren. Zo blond dat mijn oog zich scherpen moest, anders ging zij verloren. Ver aan de horizon zag ik de Hoge Gentse Toren. Die zij juist was ontvlucht. Maar wij zijn daar wandel gegaan, langs alle vlaamse wegen. Te warm en ergens schaduw zelfs, geen bron kwamen wij tegen. Toch wie er langs de langste paden kiest, vindt altijd ergens regen of koele kwam over het barre land met nevel in de bomen. Wij zijn aan veel omzwervingen in het noorderal gekomen. Daar hebben wij het smalle pad naar het blauw. sneeuw door het besneeuwde veld, het meer lag dicht gevroren. Mijn liefdacht aan haar land verlaten en verloren. Ze liep alleen de nacht in, de sneeuw wist haar sporen. Ik merk het niet, ik sliep. gegaan, zonder de weg te weten. De winterlang heb ik alleen aan het blauwe meer gezeten. Het zijn de kortste uren, die zich het minst laten vergeten. Het is niet de pijn zozeer, aan het uh, Blauwe Meer. En dat is uh, en de Groot natuurlijk... van zijn nieuwe album... dat uh, afgelopen vrijdag... Uh, ook op vinyl uh, verscheen. Uh, ik ga nu even iets draaien... van uh, Anne Soldaat. En, uh, dat is een naam die u misschien... Uh, wat zegt, misschien ook niet. Talks a Little Kills Mary... heet het album dat... Uh, <coughs> vorige week uh, nieuw uitkwam. En dat pik ik dan toch maar weer even uit die vinyllijst... Nog steeds niet actueel. Maar dit is wel een leuk album. De man speelt onder andere nu gitaar bij... Uh, de band van uh, Tim Knol heeft jarenlang ook in de band Daryl M gezeten. Waar hij uh, uh, ook onder andere met meneer Paulusma of Paulus, uh, maar, ja geloof wel Paulusma. de muziek schreef. Niet Piet, dat doet hij niet. Uh, en sinds enige tijd is er dus een nieuw album van hem verschenen... dat ook op vinyl uitgekomen is. Vandaar dat we het ook kunnen draaien. Uh, Talks, Talks Little Kills Mary... Heet het album. Uh, het staat op dit moment op nummer 4 in de lijst van, uh, of tenminste vorige week, dan staat het op de vierde plaats uh, van de vinyl 50. Vorige week dus. En het nummer wat ik daarvan draai, dat heet Boarding Ship. Ship. Do we count the years? We can fight for love. We can fight the tears. Let the people talk. They can shout away. I will love you more. For the love you gave. In my endless sleep, will you still be here? If you trust my heart, we can be the fear. I will offer love and embrace the light. I can stand up straight. I can stand up straight. Nou, ja, dat is nog eens een kort liedje. He? Anne Soldaat. Heel kort liedje. Nou, dan doe ik er nog eentje van hem, want dat is wel leuk. Anders ja, want dat duurt het Het is een heel kort liedje, maar doen we er nog een. Van datzelfde album, Talks Little Kills Mary. Anne Soldaat. Of moet je op zijn Fries honor ze? Anne. Understand me, it's one against all. From where I stand up here. You're so glamorous and tall. How I love the way you're living. No enemies, no doubts. Sandy, how can you stand me when I'm around? Sandy, stand by me. It's, It's a cry. to break Sandy Understand me We're all the way Hide away Stop being so Check yourself To be where you are now seems like such a small Soldaat was dat en het liedje dat we van draaiden... dat heette Soft Stop. En dat is een prachtig album dus van Anne Soldaat. Um, en het heet um, Talks Little Kiss Kills Mary. En dat album stond uh, in de lijst van vorige week. Dus um, de afgelopen week dus op nummer 4 van de Vnieuw 50. En dan nu weer Dijenstraat. Ja Ja, zeg maar een van de rock and rollie-medalletjes van dit album. Ook een hintje geweest. Walk of Life. Begonnen in uh, eind 70 jaren natuurlijk met als eerste grote knaller van hits. Natuurlijk de Sultans of Swing. Uh, ze werden ontdekt of geproduceerd... door een broertje van Steve Winwood. Mav Winwood. En uh, de, die kwam zat ook onder andere... samen met Stevie Winwood in, uh, Steve Winwood... in de Spencer Davis Group. En dat waren de producers... Uh, van het allereerste... Dire Straits album. Dit is alweer van wat later. Toen het tijd opvolger van Love Over Gold. Als ik het goed heb. En uh, het nummer dat heet uh, Walk of Life. En het album dat heet natuurlijk... Brothers in Arms. Baderwein de Groot, met zijn nieuwe album achter glas. Het is een juweeltje, vind ik. Ondanks dat sommige journalisten, en eh, critici, recente, weer zo nodig er wat over te zeuren hadden. Eh, dus denk ik van, jongens, get live. Het is gewoon een mooie plaat. De man heeft gewoon een heel persoonlijk document afgeleverd. Een prachtige plaat met heel veel mooie liedjes erop. En dat de teksten niet van Lennart Meijg zijn. Ja, dat hoeft, kan ook niet meer. Man is al twaalf jaar dood. En uh, die heeft hele prachtige teksten geschreven, maar Badoijn zelf kan er echt ook wel wat van. Volgende nummer, wat wij hiervan gaan draaien, dat, uh, dat heet Het regent in Antwerpen. Als ik zo naar buiten kijk, hier in een kort ook. Badoijn de Groot. Het regent in Antwerpen, het stormt over de daken. De bomen zijn kaal. de wolken zijn laag. De leien zijn leeg, de mer ligt verlaten. Het regent in Antwerpen. Na vandaag De stad was ooit mijn paradijs zonder boom en zonder slang We dwaalden samen Eva en ik van tot duister en nachtenlang Het struikgewas van straat en plein de groene vlooien van de lijn de koele stilte van de Schelde, geen schoonheid ging naar ons voorbij. De lichtheid van het bestaan was alleen licht te dragen. Het einde zou niet eerder zijn dan bij het eind der dagen. Het ree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 Vandaag kwam de duivel op onze weg, gleed ritselend door donkere steen. En waar het park vol bloemen stond, waren de dorre perken leeg. De kathedraal drong overvol van grauwe massa's, stom en doof. Onze lieve vrouw is weegstil, verdoofd door zoveel ongeloof. En in dat verloren paradijs moest de lichtheid het ontgelden. Verdween mijn eva in het druk geweld en liet mij beschaamd aan de oever van de schelden.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 Ja, dat je te kort tijd om nog een uh, nieuw nummer op te zetten. Maar dan moet je het halverwege gaan afbreken en zo... Maar... Dat doen we maar niet. Boudewijn de Groot hoorde u dus met Het regent in Antwerpen. En ja, sorry, maar dat vind ik toch weer net zo'n juweeltje... als zijn oudere liedjes. Beneden alle pijl en zo. En ja, we kunnen het er niets voor onder doen hoor. Echt niet. <kliek> Mooi liedje trouwens. Het regent in Antwerpen. Baudouin de Groot. Van zijn album Achterglas. En ook in de tweede uur zult u daar nog meer van horen. En natuurlijk ook van het classic album wat we nog steeds onder de naald hebben staan. Eh, Brothers in Arms van Dire Straits. Maar straks de tweede uur, er zal geen top 3 zijn. Geen vinyl top 3, want die is nog dezelfde als vorige week. En eh, ik moet eerlijk zeggen dat ik die nou niet zo denderend vond. Dus dat laten we even voor wat het is, want het is nog niet geactualiseerd zoals dat heet. Ja, dat, eh, ben je nog eenmaal van afhankelijk nog niet geactualiseerd, dus ik weet nog niet wat de nieuwe top 3 wordt. Ja. Misschien als, hij, als het nog gebeurt, de komende, de komende uur, dat we er nog iets van doen. Maar We gaan nu even naar het nieuws en het weer met uh, Brian Hoger en de Trinity. Met uh, A Day in the Life. En ik zie u straks weer terug naar het nieuws van 3 uur. Tot zo.